Nederland was steeds tegen erkenning van de raad, onder meer omdat Den Haag alleen staten en geen regeringen erkent. Van een formele erkenning is volgens Rosenthal dan ook geen sprake. Het opstappen van trainer Mario Been bij Feyenoord is een gevolg van een conflict met de spelersgroep. Dat is gebleken op een persconferentie van Feyenoord. De afgelopen tijd zijn er gesprekken tussen Been en de spelersgroep geweest... Gisteravond, op de eerste dag van een trainingskamp in Ermelo... besloten de spelers dat er over het functioneren van de trainer moest worden gestemd. Aanvoerde Ron Vlaar. In de loop van het gesprek merkte ik gewoon dat er, dat er veel irritatie was. En dat er ja, toch het een en ander schort aan het vertrouwen... en hoe het vorig jaar gegaan is en ook hoe het eventueel komend seizoen zou kunnen gaan. Uiteindelijk informeerde de spelers technisch directeur Martin van Geel... die al wist dat er iets gaande was. Daar werd ik geconfronteerd met het feit dat er een stemming had plaatsgevonden. 13 spelers hadden het vertrouwen opgezegd in Mario van de 18. Daar heb ik nog een keer gezegd, jongens, doe het niet. Het is een slecht tijdstip. Volgens Van Geel was Been er kapot van. Mario was op dat moment nergens meer voor in. Daar knakte iets bij hem. Hij vond het verschrikkelijk dat te moeten horen. is naar zijn kamer gegaan, heeft zijn spullen gepakt en is naar huis gegaan. Mario Been was zelf niet bij de persconferentie van Feyenoord. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 84 hondjes in beslag genomen... die illegaal werden verhandeld. De dieren werden gevonden in een auto uit Slowakije en bij een hondenfokker in Noord-Brabant. Alle dieren waren ziek. Ze hebben het parvo-virus dat in veel gevallen dodelijk is. Een van de pups is inmiddels overleden. Volgens de VWA wordt er met de internationale handel in honden veel gesjoemeld... Zo worden vaak gezondheidscertificaten vervalst. De Franse wielrenner Jean Cadret is niet meer van start gegaan in de Tour de France. De nummer 4 van de Ronde van Italië is geestelijk en lichamelijk te moe om nog mee te kunnen fietsen. Er zijn nu nog 177 renners in koers. De etappe van vandaag gaat over ruim 167 kilometer naar Lavoir aan de voet van de Pyreneeën. En morgen gaat het peloton het Hogerbergte in. En dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Vooral in het noorden en westen temperatuur 17 graden. Morgen weinig verandering. Vrijdag droog, zonnig en 21 graden. En in het weekende opnieuw wisselvallig. Amwb Verkeersinformatie viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Castricum 2 kilometer. En op de A10 West naar Den Haag staat tussen het Koenplein en Westpoort ook 2 kilometer file. Vertraging op het spoor tussen Utrecht en Amersfoort. En tussen Amersfoort en Baren rijden er geen treinen. Komt allemaal door een seine wisselstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Een. Die ik, zelf. ik denk niet vanzelf. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om te stoppen. Ik wel even pijn, maar het zal meer mensen pijn gedaan hebben ik denk ik. Het is niet Kürmer te kikken, maar het is uh, Philippe Gilbert. Fantastisch. Ik denk niet dat hij de Pyreneeën gaat overleven. Maar daar was hij niet van gediend hoor. Ik heb een andere fiets gepakt en uh, kom er verder. Maar nog altijd genoeg om een hoog tempo te ontwikkelen. Oh, ik vond het een goed moment om iets te proberen. Dat is wel kenmerkend een beetje, denk ik, voor, mijn, uh, voor mijn stijl van fietsen. Grijpel die steekt uh, de arm omhoog. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Het Geo Sebastian Timmerman, Steven Dalebout... Aart Vierhouten, Tom van Heck Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is woensdag 13 juli. De dag dat Mario Been is vertrokken bij Feyenoord. We staan daar straks uiteraard ook bij stil. Maar het is in Radio Tour de France vooral de dag van de 11e etappe... in de Ronde van Frankrijk. Voor de sprinters is dit voorlopig... geven de laatste kans om zich te laten zien. Want morgen gaan ze echt de Pyreneeën in... En we hebben het al gezien, er zitten ook behoorlijk wat avonturiers in het peloton. Die gaan het vast ook proberen vandaag. Of Rio Lippens, hebben ze dat al gedaan? Ze, hebben dat, nou ja, goed, ze zijn al onderweg inderdaad voor die etappe. 4 minuten en 24 seconden is het verschil tussen een kopgroep van zes man. Alle zes zijn ze nog maagd als het gaat om het winnen van een toeretappe. Ze hebben nog nooit een toeretappe gewonnen. Er zit één Nederlander bij, Lars Boom. En die voorsprong op een gevaarlijke weg. Want dat, dat is op dit moment, dat, die neemt alleen maar toe. Lars Boom heeft zojuist ook de eerste puntjes gepakt op de eerste call van de derde categorie. Er volgt er nog eentje van de vierde categorie. Ja, mooi. Weer een Nederlanderweg. Um, goed, we gaan naar Feyenoord. Want dat is natuurlijk ook belangrijk sportnieuws vandaag. Mario Been is niet meer de trainer van Feyenoord. Hij heeft uh, gisteravond het trainingskamp van de ploeg in Ermelo verlaten. Nadat een groot deel van de spelers het vertrouwen in hem had opgezegd. Op de persconferentie, die zojuist werd gehouden... vertelde aanvoerder Ron Vlaar... dat de spelers de afgelopen dagen twee keer bij elkaar zijn geweest. En dat er tijdens die gesprekken irritaties over Mario Been naar boven kwamen. Tijdens het tweede gesprek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 ja, dat, dat we nu heel veel verantwoordelijkheid krijgen... ook uh, voor de komende maanden, voor dit seizoen. Omdat we ja, een dermate stap uh, hebben genomen... en waar, wat dermate gevolgen heeft gehad... Ja, dat uh, dat natuurlijk uh, ingrijpend is. Technisch directeur Martin van Geel vertelde dat hij gisteravond... met de uitslag van de stemming naar de spelers is gegaan. En ook naar de trainer. En dat Mario Been toen zeer emotioneel reageerde. Mario was op dat moment nergens meer voor in. Daar knakte iets bij hem.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 Ja, en dat was na twee seizoenen dus het einde van Mario Been bij Feyenoord. Ik praat verder met Rob Fleur, die bij de persconferentie is geweest. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Ron Vlaar had het tijdens de persconferentie over irritaties hè, onder de spelers. Is nou ergens duidelijk geworden om welke irritaties dat ging? Nee, dat heeft Ron, Zwa Ron Vlaar niet willen vertellen. En ook Martin van de technisch directeur, niet. Maar duidelijk is wel, aan het begin van dit seizoen... is Raymond Verheijen, inspanningsfysioloog... eigenlijk aan Feyenoord toegevoegd. zij het op afstand. En eh, Mario Been heeft van de leiding van de directie van Feyenoord... opdracht gekregen om het eh, plan, het voorbereidingsplan... Van, en de trainingsaanpak van Raymond Verheijen te gaan volgen. En dat wil eigenlijk indirect zeggen dat men dus niet tevreden was... over de aanpak van Mario Been vorig seizoen... en van de inspanningsfysioloog Twan van de Golberg. Men moest het op een andere manier doen. En kennelijk... Eh, is toen bij Feyenoord de leiding tot de conclusie gekomen... dat het slechte presterende presteren vorig seizoen toch mede te danken was... aan het uh, niet goed trainen. En dat is indirect dus, of direct mag je zeggen... een verwijt aan het adres van Mario, uh, Mario Been en zijn staf. Ja. Had het, hadden de spelers niet wat eerder met die irritaties moeten komen? Want Ron Vlaar leek echt verbaasd dat het hier uiteindelijk op uitdraaide. Dat denk ik ook. Die spelers hadden het beter aan het einde van het voorseizoen kunnen doen. Ron Vlaar verkondigde eerst dat men gewoon een gesprek wilde hebben... over hoe bepaalde regeltjes geïnterpreteerd moesten worden. En dat hij aan bepaalde dingen waarde hechtte, wie te laat kwam, et cetera, et cetera. En tijdens dat gesprek met die spelers maandagavond laat op een van de kamers... kwam er zoveel stront, laat ik het zomaar uitdrukken, naar buiten... dat Ron Vlaar met zijn oren stond te klapperen. En die heeft toen maar meteen Martin van Geel via een essentie gebeld. Er gaat iets heel verschrikkelijks gebeuren hier zo. We ja. moeten zo snel mogelijk praten. Ja, Vlaar... Dus ja, men had het, had het beter aan het eind van het vorige seizoen kunnen doen. Want toen leefde dit, bij een, wat ik eruit begrijp... bij een groot deel al van de spelers leefde die onvrede al. Ja. Ja, Vlaar gaf ook aan dat de spelers de verantwoordelijkheid hebben... voor het, voor het vertrek van Been. Is die, is die jonge ploeg, want dat is het... in staat om die verantwoordelijkheid te nemen... en dus nu ook te gaan presteren? Ja, de, in principe zou je zeggen van ja, nee... Want het elftal verandert niet. Het is precies hetzelfde elftal als vorig seizoen. Feyenoord heeft geen dubbeltje te besteden om nieuwe ervaren spelers erbij te halen. Maar er speelt nog iets anders mee. Je kan niet blijven roepen dat Feyenoord een jong onervaren elftal is. Want het merendeel speelt al vier jaar tot op redelijk divisieniveau. Dus zou enige ervaring moeten hebben en weten wat er te koop is. Het probleem is dat Feyenoord gewoon zich niet kan versterken. Wat er nu bij Feyenoord rondloopt, en dat is eigenlijk nog minder dan vorig seizoen... dat moet het gaan doen. En het zou een helse prestatie zijn. Om in het linkerijtje te eindigen. En velen hebben daar toch ernstige twijfels over. Ja. Wat is de rol van technisch directeur Martin van Geel hierin geweest? Hij leek overigens er behoorlijk kapot van. Ja, Martin van Geel was er zeker kapot van. Die is net bij Feyenoord begonnen. En die ja. zei, ik ben alleen nog maar aan het inventariseren. En ik ben aan het uh, waarnemen wat er allemaal zich afspeelt. En die wordt hier ineens mee geconfronteerd. Nou moet ik wel zeggen, Martin van Geel is een ervaren technisch directeur. Die heeft al meer met trainers afscheid uh, en ontslagen ge gewerkt. Hè, bij Willem II, bij AZ, bij Ajax en bij Roda. Dus Martin van Geel weet dit wel te handelen. Maar ik denk dat het een beetje rauw op zijn dak viel. Hij, ja. is hier, hij is officieel pas per 1 juli begonnen... Uh, officieel eerder, hij was er natuurlijk al eerder. Maar hij moet nu meteen aan de, aan de bak, drie weken voor de start voor de competitie. Zoek maar eens een nieuwe trainer of een hele nieuwe technische staf. Want er moet wel wat gebeuren en die spelersgroep moet op één lijn komen. Want er is toch een verhouding, 13 om 5, hè. 13 tegenbeen en vijf toch min of meer uh, probeen. En zie er maar eens een eenheid van te maken in een verdeelde ploeg... die al niet overloopt van kwaliteit. Nou, is, is er uh, duidelijk geworden welke spelers dat zijn? 13, de 13 nee. tegen of... of? Doen ze daar geen nee, uitspraak over? zelfs bij herhaalde vragen aan Ron Vlaar. Jij als boegbeeld aanvoerder van Feyenoord. Aan welke kant stond jij? Daar weigerde hij op in te gaan. Zoals ook Van Geel en algemeen directeur Gudde niet wilde vertellen... Uh, wie uh, waarvoor had gestemd. Nee, en het was wel zo dat de nieuwe jongens... die, die hebben zich van stem onthouden? Dat ja, werd dan duidelijk... Dat werd wel duidelijk, de jongeren die net komen kijken of ja. die stage lopen... want die hebben helemaal geen verleden met... die hebben niets te maken met het vorig seizoen. Dus dan kom je bij Guillaume Fernandes terecht... en Klaas ziet waarschijnlijk de jongens die van Excelsior zijn overgekomen... want ja, die kennen Mario Been alleen van afstand, die hebben niet onder hem gewerkt. Nee. Maar het is duidelijk, de spelers die vorig seizoen al bij Feyenoord waren... Ja, die waren hem kennelijk unaniem tegen. Ja, het is ook voor de toekomst denk ik wat onhandig, omdat er... Ook wel al gesprekken waren voor mensen die ze zouden aannemen. En ik kan me voorstellen dat spelers komen voor Mario Been. Zeker, en dat is nu een probleem. Uh, maar ja, uh, je zegt het, uh, spelers die willen komen... Feyenoord moet voor alles boven de 50.000 euro... bij de KNVB toestemming vragen om iets te mogen doen. Dus uh, veel zal er al niet mogelijk zijn in Rotterdam. Maar ik denk dat dit misschien nog wel voor een aantal uh, een aanleiding is... om toch maar een transfer naar een andere club door te drukken. Want die willen niet langer uh, ja, deel uitmaken van een soort wespenes... waarvan de toekomst volstrekt onduidelijk is. Nee, dus wordt het alleen maar erger. Ja, denk ik. En dan doe ik met name wat op Leroy Fair... die toch per se niet bij wil tekenen... en uh, zijn ogen helemaal op Twente heeft gericht. Ik denk dat hij dat misschien toch nu wel gaat doordrukken... en dan is er nog wat. De zaakwaarnemer van Fair is toevallig Rob Jansen... en dat is ook de zaakwaarnemer van Mario Been. Dus uh, aan bepaalde dingen ja, ja. kun je gewoon samenvoegen. Is er al gesproken over hoe het nu verder moet? En dan heb ik het over de opvolging... Nee, daar gaat men nu zich over nadenken. Het zou niet onlogisch zijn. Jean-Paul van Gastel is een jonge ambitieuze trainer bij Feyenoord. Heeft het hoogste diploma dat die voor de groep komt. En misschien wel de oude rot van Haangem naast hem als een soort adviseur. Want als Feyenoord nu een nieuwe weg inslaat... dan moet je eigenlijk van de technische staf... en daar valt dan niet onder Giovanni van Bronckhorst... en ik vind ook niet keeperstrainer Patrick Lodewijks... maar de rest moet dan gewoon met Mario B. meegaan. Want die zitten er al jaren. En dan ga je met een hele nieuwe staf beginnen. En dan is een jonge vent als, uh, van Gastel die het klappen van de zweep als voetballer kent... en de oude rot van Hanigem, zou bijvoorbeeld een aardige combinatie zijn. En van Hanigem heeft altijd geroepen... ik wil mijn oude liefde dolgraag helpen en daar hoef ik niks voor te hebben. Dus wie weet uh, is dat een oplossing. Maar Gudde uh, en Van Geel zeiden... daar uh, totaal nog geen seconde te hebben gestaan hoe het verder gaat. Voorlopig is het Flemmings met uh, Van Bronkhorst... Uh, conditietrainer van de Goolberg... Uh, en Patrick Lodewijks, die uh, een beetje de boel... Uh, ja, aan de praat houden, de motor okay. draaiende houden. Zo dus nog zal ik het maar noemen. Dankjewel, Rob Fleur. En dan wil het toeval dat wij uh, Jan Marijnis hebben uitgenodigd... als uh, partijvoorzitter van de SP. Als groot wielerfan, maar ook nog als groot Feyenoordfan. Dus dan wil ik terug... Ja, graag... er is geen samenhang. Nee, het <laughs> heeft hier niets zitten. met elkaar te maken. <laughs> um, maar ja, daar zit u dan als Feyenoordfan. Ja. Wat uh, is uw gevoel hierbij? Ja, terug terug nee. tot en met. Kijk, die spelersgroep heeft ook al een keer Pim Verbeek weggestuurd. Ja. Want die trainde daard. Ja. <laughs> en nu hebben de spelers dus besloten... Uh, ze willen na twee jaar niet door met Mario Been. Ja, ik vind het onbestaanbaar. Ik vind het echt onbestaanbaar. En ik, eigenlijk had Feyenoord volgens mij de kont tegen de moeten gooien... en zeggen, jongens, luister eens even, wij doen het met Mario Been. Dat had Vergeel moeten zeggen. Maar ja, die zit daar ook maar net. Dus <laughs> die ja. heeft ook nog niet zoveel autoriteit natuurlijk... Maar ik bedoel, wat voor wat, wat, wat sport wordt het? We hebben het hier over professionele voetballers. Die gaan toch niet. Het is hetzelfde als dat je tegen de leerlingen in de klas zegt. Nou, kies je onderwijzer maar. Daar ja. komt dus een beetje op neer. Oh, jullie willen mij niet? Oh, nou, ja, dan ga je. Ja, precies. Ik neem aan dat de spelers dan ook bij de sollicitatiecommissie komen. Ja. En dat eventuele gegaren de eerst langs de spelersgroep moeten om. Ja, volgens mij gewerkt dit totaal niet. En ja. als je al mensen een verwijt kunt maken. dan is het echt de spelers van Feyenoord. Het eerste van Feyenoord. En niet Mario Been die, dat zei ik eerlijkheidshalve bij, na de 10-0 tegen PSV... had kunnen zeggen, jongens, ik hou de eer aan mezelf. Uh, dit is zo'n enorme klap, uh, ik stap op. Ja. Maar toen heeft hij weer een vertrouwensvraag gesteld. Toen heb je gezegd, nee, blijf nou maar, dat is toen overgegaan. Maar dat had voor Been zelf een moment kunnen zijn... dat hij zei, van, ik stop ermee. Maar dit scenario en dan op zo'n. En die timing ook. We gaan over twee weken beginnen, geloof ik, met de competitie. Ja, maar bent u wel teleurgesteld geweest in Mario Been? Dat kan toch bijna niet anders als fijn. Ja, natuurlijk. Kijk, het eerste jaar was een belofte. En het tweede jaar denk je dan levert hij. Maar als ik zie hoe het samenspel bij Feyenoord 1 zo slecht verloopt... en al die spelers voor hun eigen kansen gaan... dat is nou bij uitstek volgens mij is voor een trainer... om daar wat aan te doen. Ja. Dat als je niet een kansrijkere speler aanspeelt... maar altijd zelf maar op school scoren waarvan Jan Mulder ooit eens tegen mij zei... Ja, Jan, het zijn allemaal eigen BV'tjes geworden, die spelers. Dus het gezamenlijke resultaat is ondergeschikt aan nou ja, jouw mogelijkheden tot scoren. En, maar dat, dat is nou bij stuk volgens mij iets waar een trainer aan moet doen. Dus ik heb ook wel eens getwijfeld te horen, de capaciteiten van Been. Maar dat is nog iets anders dan dit scenario. Dit kan toch helemaal niet. <laughs> Op weg met Radio Tour de France. Mercredi 13 juillet. Onze étape. blaille mille, la bord. La gente está muy loca. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Johnny. Johnny. Geloof ik, alleen nog maar plaatjes met de naam Johnny erin. Hoe is Johnny? Was dit van El Barge? Nou, onze aandacht gaat nu even uit naar uh, Lars Boom. Want die rijdt weer in de regen op kop. Dat wel, Gio. Weer in de regen. Lars Boom erkent veldrijder ook. Ik ben benieuwd of hij van die typische veldrijtubes op zijn fiets heeft gemonteerd. De Rino's of iets dergelijks. Want uh, het is echt inderdaad weer bagger weer onderweg. 4 minuten en 13 seconden is de voorsprong van het zestal koplopers. Ik zie nu een uh, lekker band bij een van de mannen van Euskaltel uh, achter het uh, peloton. En als je kijkt uh, naar de... Nee, dat is zelfs... Uh, even kijken. Ja, nee, dat is een andere... Ik dacht even dat het Ruben Perez was. Het is een andere Perez, Pablo Perez van uh, want Ruben Perez die rijdt gewoon in de kopgroep. En die dacht ik ook zojuist nog keurig met die andere vijf mannen op de fiets te zien zitten. Dus is dit een beeld inderdaad van achter het peloton. Maar als je zo kijkt naar de renners en naar de omgeving waar ze op dit moment doorrijden... dan lijkt het soms net alsof ze in het hoge berg te rijden. Zo mistig is het. Alsof ze een beetje in de wolken rijden. Het is heel slecht weer onderweg. Hier aan de finish is het voorlopig even droog. Maar daar heeft het vanmorgen ook hard geregend. En ja, dan hou je toch weer je hart vast. Wilfried Peters... De nogleider van Quickstep heeft gezegd dat het zou wel eens een hele gevaarlijke dag kunnen worden. Want de wegen zijn smal, de wegen zijn glibberig. Vaak is het asfalt niet helemaal gelijk met veel hobbels erin. En dan met die natte omstandigheden, ja, dan zou het wel eens lastig kunnen worden. En je ziet het ook, hè, als je de kopgroep op dit moment eh, bovenop zo'n heuveltje ziet rijden, licht in een afdaling, dan zie je ze bij iedere bocht zie je toch heel voorzichtig door, doorheen sturen. Om maar geen risico te lopen. Het peloton zal ook hetzelfde doen. Het peloton zal met name in de gaten proberen. ...proberen te houden dat die, vier, dat die zes niet te ver weglopen. Want de laatste keer dat we hier in Lavour aankwamen... ...prachtig pittoresk plaatsje trouwens, vlak bij Toulouse. De laatste keer won hier een Belg... ...die kwam samen met Marco Pinotti op de finish af. Rick Verbrugge was dat en hij won de sprint adeuw. En daarachter daar won Alessandro Pitacchi. Dus de, de, de sprint van het peloton om de derde plek. Nou, Petacchi is een van de sprinters die ongetwijfeld in het peloton wachten op een massasprint. Dat zal... Dat zal ook Kevin is doen. Dat zal Grijpel doen, de winnaar van gisteren. En al die andere sprinters. Die natuurlijk hopen dat ze nog één keer hun kans kunnen grijpen. Voordat ze straks het hoge in in worden gejaagd. En dan maar hopen dat het weer daar langzamerhand een beetje op uh, knapt. Want het is echt bar en bar slecht geweest deze eerste anderhalve week. De renners klagen steen en been over de weersomstandigheden. De zes dus nog steeds met die voorsprong. 4 minuten en 9 seconden is die nu. 116,5 kilometer is er nog te rijden. En het is uh, alle hens aan dek. Iedereen moet. Heel voorzichtig zijn. Dan gaan we naar ons uh, dagelijks gesprek. Het dagelijks gesprek met uh, Steven Dalebout en oud-topsprinter Mathieu Hermans. Bij jullie gaat het niet over Feyenoord, denk ik, hè? Hier Dan wel we, namelijk. Ja, we zaten, we zaten net wel even mee te luisteren, ah, inderdaad. Okay. Ook een beetje vol verbazing. Het gaat hier toch ook al een beetje over Feyenoord op die uh, zontechniek achter de, de finish. Um, ja... Mathieu, laten we even terugkijken eerst naar, uh, naar gisteren. Naar uh, Greipel, die dus die sprint won van Cavendish. Gezeid een grizzly beer, had de uh, ploegbaas Marc Serjant vooraf uh, tegen Greipel gezegd. Hij was dus uh, iets te lief. Maar nu, nu versloeg hij hem dus. Hoe groot was uh, volgens jou het aandeel van Gilbert in die overwinning? Uh, zijn ploeggenoot. Ja, schijnbaar waren de, de, de ploegorders van tevoren wel besproken... om de finale hard te maken. Maar uh, naar mijn inzien had Gilbert... Uh, op een bepaald moment toch het idee van... Uh, nou, misschien kan dit groepje nog wel tot aan de finish rijken. En we rijden gewoon door en we zien wel wat er achter uh, terugkomt. Was het dus misschien toch wel een beetje meer geluk dan wij zijn? Want die ploeg liep niet helemaal soepel, hè? Nee, maar ja, je, ja, je gaat natuurlijk uh, de finale hard maken. En uh, uiteindelijk kom je dan met vijf man voorop. Ja, ze hadden natuurlijk het nadeel dat, uh, dat de redder van de HTC bij zat. Maar uh, ja, dat stokte uiteindelijk uh, de, de, de samenwerking... Maar uh, jij zag dan toch dat Gilbert alleen doorging. Ja, dat was het. misschien het toch een beetje een aparte actie. En uh, het was toch iets te ver voor hem uh, om bij de finish te geraken. Uiteindelijk, uh, ja, windkrijpel dan uiteindelijk een ja. mooie sprint. Ja, en, uh, van Cavendish. Ja, ja en krijgt dan toch het gelijk, krijgt de ploeg het weer een beetje het gelijk. Ja, precies. Nou, de Pharma-ploeg uh, had natuurlijk al succes in deze Tour. Maar toch uh, verloor het ook drie renners. Ook veel tegenslagen dus. Waaronder uh, uh, de ploeg, de, de, ja, de grote naam in de ploeg van de Broek natuurlijk, die uh, uitviel. Sergeant zei daarover gisteren het volgende.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 Nee, in de auto. Oké, okay, oké. Okay. Verwacht je weer zo'n scenario als gisteren? Zou dat kunnen? Ik denk dat de finale iets lastiger is als uh, gisteren. Uh, dus waarschijnlijk gaan ze ja, proberen het kopgroepje op tijd binnen te pakken. En, uh, en uh, de finale toch weer hard maken. Er komen twee klimmetjes achter elkaar. Maar de laatste 15 kilometer is dan toch wel redelijk vlak tot aan de finish. Dus uh, sprinters in goede doen, die, die gaan zich daar niet laten wegrijden. Maar zeker, op die twee klimmetjes gaat een groepje het wel proberen. Kevin Dears wil vast uh, revanche, neem ik zo aan. Toch? Ja, en in, wat, wat je bijvoorbeeld gisteren ook zag, uh, dat Dan een Pataki, die wordt toch op zes minuten gereden. Dus ja. die actie van Zierber had zeker wel. Uh, ja, kan zeker wel het peloton wat uitdunnen. Ja. Maar uh, Kevin is kan er goed aan en die zal zeker zijn gram terug willen halen. Rob Ruig liet zich gisteren ook zien in die finale waar we het over hadden, waar Gilbert zich liet zien. Uh, hij reed in volle finale weg, maar kreeg K3 mee en K3 weigerde om op kop te rijden. Ja, als je daarna dan uh, wel moet gaan overnemen omdat we in de finale van een etappe zitten, dan valt uh, de snelheid valt aan terug en weet je gewoon dat er een toneelspel gaande is. En uh, daar wil ik geen figurant van zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, Rob Ruijks zien we ongetwijfeld nog wel weer terug deze Tour de France. Maar zijn ploeggenoten Thomas de Gent en Romain Fayu zijn er bij uh, vakantie toch al, uh, daar zijn wel wat zorgen over. Ploegbaas Daan Luijks zei gisteren na de finish het volgende daarover. Ik denk dat Fayou uh, niet goed gaat. Uh, op dit moment houden we met hangen. en op de fiets. Dat wil hij ook stellen, want morgen nog een massaput is. Maar ik denk niet dat hij de Pyreneeën gaat overleven. En daarnaast hebben we denk ik ook nog het probleem met Thomas de Gent. Zijn sleutelbeen wordt beter... maar zijn liesblessure van de valpartij wordt steeds slechter. Dus ik denk dat we daar nog een probleem hebben. Ja, het zou zomaar eens kunnen dat Kanselij... vlak voor de Pyreneeën toch een beetje uit elkaar begint te vallen. Uh, Hoogland is natuurlijk ook een uh, punt van zorg. Heb jij je verbaasd gisteren... over hoe hij de dag door is gekomen? Ja, ik, vond eigenlijk, uh, ik had eigenlijk op de rustdag al gezien... dat hij uh, ging trainen. Dat hij had gezegd dat nou, het ging redelijk ging goed. Uh, nou ja, dan moet je altijd even afwachten hoe de etappe begint. En, uh, na de eerste kilometers was dat redelijk te doen en heb goed kunnen volgen. Ook uh, de start was toch wel behoorlijk lastig al. En deze is goed kunnen doorstaan. Ik denk dat het heel slim van hem was om de laatste klimmetjes uh, peloton te laten lopen... en gewoon met wat achterstand uh, veilig binnen te komen. En uh, kijk, met, met hechtingen, ja... Na een dag of twee zijn die wonden al redelijk uh, aan het helen. En uh, natuurlijk blijven die hechtingen wel wat trekken. Maar als hij uh, een dag of twee, drie door kan komen... Als het heel erg warm is, is het ook niet echt fijn. Regen is ook niks. Dus als het nou droog blijft, uh, hier in de, in, in de Finistraat is het droog... dan, dan, dan, dan kan hij een dag als vandaag ook uh, netjes binnenkomen. En goed, dan met een dag of twee, drie zou hij redelijk hersteld kunnen zijn. En ja, andere jongens, heb je echt blessures. Ja. Dan moet je kijken van dag tot dag. Maar uh, als je niet goed bent in deze Tour... dan uh, valt het doek denk ik redelijk snel. Mm -hmm. Ja, en nu begint het te werken. Tenminste, qua berg. Heb je zin in die, uh, in die Pyreneeën? Ja, iedereen wacht natuurlijk een beetje op uh, ja, de eerste, eerste bergrit. Uh, renners hebben natuurlijk al een dag of tien uh, met de grote versnelling rondgereden. Ja. Met name bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, zie ik uh, uh, Evans met een hele grote versnelling steeds rijden... En, ja, straks moet je de bergen op uh, 10, 15 kilometer klimmen. En ja, ik ben toch benieuwd wat Contador gaat doen. Die zie ik constant op de kleine versnelling draaien tenminste. Nog even heel kort over Evans. Uh, ja, daar zijn de meningen enorm over verdeeld. De ene zegt van het wordt Evans deze Tour. Dit wordt de Tour de France van Evans. De andere zegt van nee hoor. Het gaat in ja. die bergen, gaat het uh, duidelijk worden dat hij toch niet goed genoeg is. Wat zeg jij? Evans, ja of nee? Nee. Oké. Okay. Ja, en over het weer hebben we het al gehad. En daar hebben de renners het uh, uiteraard ook heel veel over. Op Twitter bijvoorbeeld, uh, tot slot Dionne. TJ van Garderen twitterde vanochtend... Preparing for another day of scheisse. Lijkt me duidelijke taal. Dankjewel, Mathieu Hermans en Steven Dalebout. Het is inmiddels half drie geweest. Radio 1, het NOS Journaal. Tijd voor het nieuws met Raymond Serré. De Nederlandse bank heeft recht op 3,5 miljard euro uit de boedel van het failliete DSB. Het heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De zaak was aangespannen door de stichting Hypotheekleed en de stichting Centrale Bankclaim... die allebei Pieter Lakerman als voorzitter hebben. Lakerman riep in oktober 2009 op tot een run op de DSB-bank van Dirk Schierlinga. Zijn stichtingen vinden dat DNB als toezichthouder heeft gefaald... en zelf schuldig is aan het faillissement van de DSB-bank. In het noordoosten van Brazilië is een vliegtuig neergestort. De 16 inzittenden hebben de crash niet overleefd. Het toestel van een regionale luchtvaartmaatschappij... was opgestegen vanaf de stad Recife en kreeg al snel problemen. Een noodlanding mislukte doordat het vliegtuig in brand was gevlogen. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet duidelijk... en ook is niet bekend welke nationaliteiten de inzittenden hebben. In Nederland, België en Luxemburg beschouwen de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen voorlopig als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Nederland was steeds tegen erkenning van die raad, onder meer omdat Den Haag alleen staten en geen regeringen erkent. Van een formele erkenning is volgens minister Roosentaal dan ook geen sprake. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een lange fila door een ongeluk op de A12. Utrecht naar Arnhem. Daar staat tussen de afritten Wageningen-Oosterbeek 8 kilometer. Bij de afrit Oosterbeek is de linkerrijstrook ook afgesloten. Er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Amersfoort? En tussen Amersfoort en Baarn rijden geen treinen. Dat komt door een zijn- en wisselstoring. En de vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 51. I'm Marieke, Marieke. Je t'ai mes entre les tours de Bruges et Gand Aimarik Marik il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand zonder liefde warme liefde wide wind de stomme wind zonder liefde warme liefde wind de zedige zee zonder liefde, warme liefde, blijft het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marig Marig, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Aïe, Marig Marig, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde.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 de heb kan. Zonder liefde, warme liefde. Lachte duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde. Brandt mijn hart, mijn rode harde. Zonder liefde, warme liefde. sterfte de zomer, de droeve zomer. En schuurt de tand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ay, marieke, marieke. Robiën le temps, Robiën le temps. De brugégan. The Jacques Brel op nummer 51 met Marike. Ja, Gio Lippens, de zes zijn weg. En natuurlijk hebben we belangstelling voor Lars Boom. Maar ik heb weer een bijloter in de kopgroep. Ruben Perez, hoe zit hij op zijn fiets? Uh, ja, hij zit prima op zijn fiets hoor, Ruben Perez. Maar uh, ik vind het toch een heel ander uh, verhaal dan uh, Lars Boom. Want uh, ja, ik moet het toch gewoon zeggen. Als je die jongen op de fiets ziet zitten, dat druipt gewoon de klasse vanaf. Dat is echt een genot ja, om goed. naar te kijken als je dat uh, ziet. Uh, maar uh, Boom toch echt een van de sterke mannen natuurlijk in deze kopgroep. Wat is hij al? Al niet geweest in zijn carrière. Wereldkampioen veldrijden natuurlijk op alle terreinen. Ik bedoel daarmee in alle categorieën. Bij de profs is hij dat geweest. Bij de belofte is hij dat geweest. Hij is bij de junioren geweest. Hij is Nederlands kampioen op de weg al geweest. Uh, onvoorstelbaar wat hij allemaal gewonnen heeft. Hij won een Vuelta-etappe twee jaar geleden na Cordoba op indrukwekkende manier. En dit jaar won hij al de, de prologen van de ronde van Qatar en de Dauphiné Libéré. In totaal 37 overwinningen alweer als prof. En daarmee is hij verreweg... Uh, de, de, ja, de, de, de meest uh, binnenhalende coureur van deze kopgroep. Alleen Jimmy Angoulvan kan nog een klein beetje bij hem in de schaduw staan, want die heeft al uh, 16 zegens geboekt. En die won dit jaar de proloog in de Ruta del Sol. van, een Fransman van Sauer, Sojasun. Verder hebben we daar Tristan Valentin zitten van Kofidis, Michael Delage, een Fransman van La Française DG, of FDG hoor je dan tegenwoordig te zeggen. André Grifko uit Oekraïne, van Astana, een erkend hardrijder, dat wel. En natuurlijk die Ruben Perez. Maar één ding, dat moet ik je wel nageven. Goed dat je hem gespeeld hebt. Want Ruben Perez is wel de geclasseerde van deze kopgroep. In het algemeen klassement. Hij staat op 30 minuten en 41 seconden. Ze hebben er op dit moment uh, van de gele trui natuurlijk. Ze hebben op dit moment 4 minuten voorsprong op het peloton. Dus nog even doorrijden zou ik zeggen. Dan hebben we die 30 minuten voorsprong. mag hij vanavond in de gele trui gaan staan. En dan ga jij scoren met jouw <laughs> tourpool. Maar uh, de gele trui nou, die rijdt lekker vooraan in het peloton. We zien dat Thomas Veuclair zit uh, van uh, al die mannetjes in het groen. Dat zijn ze een ploegmaats van Europcar. Verder doet HTC het een en ander aan het kopwerk. En dat zijn natuurlijk de mannen van Cavendish. En door dat tempo dat daar wordt gemaakt. en die smalle, kronkelige, gevaarlijke wegen. zie je af en toe dat het peloton breekt. Want zojuist hadden we toch een groep van 40 man. die op achterstand even reed. Daarbij zagen we in ieder geval de bolletjes trui van Johnny Hogeland. Maar uh, ik heb het idee dat die groep inmiddels alweer heeft aangesloten. Maar toch dat peloton dat rekt en dat rekt maakt. En dat gaat over vele honderden meters. Dus als je achteraan zit in het peloton... moet je eerst nog een paar honderd meter goed maken. wil je vooraan komen. Dus oppassen geblazen voor al die mannen. Het zou een linker etappe kunnen worden. Voorlopig gaat alles nog goed. Voorlopig rijden ze daar nog. We hebben nog 106 kilometer te koersen. En die kopgroep met die klasbak met Lars Boom. Vier minuten en 10 seconden voorsprong op het peloton. Nou, ik zal eerlijk zijn, Gio. Ik heb hem bijgelood gekregen. Ik heb hem niet zelf, ge ik heb hem niet zelf gekozen. Heel verstandig. <laughs> ik zou het ook niet hebben gedaan. Goed. Jan Marijnissen. Uh, we hebben het over Feyenoord gehad. Nu gaan we het over wielrennen hebben. U ja. had een column bij Radio Tour de France. Ja, dat is Weet al u nog? een paar jaar geleden. <laughs> ja. Ja, dan heb ik uh, drie columns of zo een uh, keer ingesproken. Ja, ja, uh, u had het toen uh, veel over nostalgie en de sfeer van de Tour. Ja. Vindt ja. u dat belangrijk aan de Tour de France? Nou, het, het, het begint er al mee dat het mij herinnert aan mijn eenzame zomervakanties... Um, en eigenlijk hadden we toen alleen nog radio verslagen. En toen later alleen op tv de, de, de finish, de laatste 10 kilometer of zo. Yes. Uh, maar met name die periode in de jaren 60 dat het alleen nog de radio was. En nou ja, we hadden altijd we hadden wel een goede Nederlanders voorin, ook voor het algemeen klassement. Um, en um, het toeval wilde dat mijn vrienden altijd mooi op vakantie gingen. En wij gingen nooit op vakantie. En die twee zussen van mij, die gingen naar de Maas. Uh, de jongens erachterna of zo denk ik. Dus ik zat dan maar altijd alleen. En dan ging ik wel veel fietsen. Maar ja, om twee uur dan, dan begon Radio Tour de France. Dus dan zat ik daar in die... die, in die tuin bij ons achter, ja. euh, naar de radio te luisteren. Dat, dat, dat is de, mij, elke zomer komt dat mij dat gevoel weer terug van eenzaamheid, maar daar was dan toch altijd nog Radio Tour de France ja, Een soort uh, vriend in moeilijke tijden. <laughs> Absoluut, ja, ja, ja, ja. Het is een monument. Hè. Het is echt, uh, ik bedoel, ook de, die aankondiging van die recht, rechtstreeks reportage en zo, dat muziekje, dat, ja, dat iedereen kent dan natuurlijk, nou, 40, 50, hoe laatst, ja, 40 jaar. Ja, 40 jaar, 41 jaar. Ja. Is, is uh, de tour voor u Iets waar u naar uitziet? Nee, het moet bij mij altijd groeien. Uh, nou, is het deze, de, de, dit jaar wel erg snel gegaan, want er gebeurt zo verschrikkelijk ja. veel. Maar meestal is het pas in de bergen dat ik me ervoor ga interesseren. Soms zijn dat de eerste Alpen, anders, andere keer de eerste Pyreneeën. Uh, maar uh, vanaf de eerste is dan stap ik in, zeg maar. Um, wat niet wegneemt dat ik die massasprints ook uh, fabuleus interessant vind. Maar uh, dan begin ik die naam ook weer een beetje terug te krijgen. En dan het gevoel, en nou ja, zeker wanneer de hele Nederlanders dan een beetje iets laten zien. Dan kan dat heel erg stimuleren. Ja, maar u kent wel het tourgevoel. Maar dat duurt even voordat het er is. Nee, het toegevoel ken ik wel, ja. Dat is, dat is Radio Tour de France. Dat is natuurlijk ook tv. Dat is Marts Meets in de avond. Uh, ja, dat is ongeveer al sinds jaar en dag natuurlijk. Dus ja. dat zit er echt wel in. Dat gaat ook elke, elke avond wel door. En het, het gevoel met de renners... Ja, ik bedoel, wie heeft de foto's niet gezien? Ja, Johnny Hogeland hè? Ik, ik, ik, de rillingen lopen over je rug als je dat ziet. En vooral als je goed naar die foto kijkt, dan moet je wel moed voor hebben. Maar dan zie je die sneeën door die bil, die zit ook echt heel diep. Ja. Dat, ja, daar zitten die hechtingen gezien. in. Dan krijg je die rillingen krijg je over je lijf. Dat je denkt, god, oh, god, god, oh, god. En dat stapt dan meteen op de fiets. En, en ik zat net te bedenken, er is eigenlijk geen sport. Ik bedoel, Formule 1. Het ja, is veilige sport, ja, ja. ja, veilig sport geworden. Ja, veilige sport geworden. Motorraces, uh, ik heb nog wel ongelukken meegemaakt... in de tijd dat er met de motorraces... ook bij de TT uh, dodelijke ongelukken gebeuren. komt bijna niet meer voor. Ja. Maar bij wielrennen kan alles nog. Uh, dus als er dan uh, renners zijn of mensen in, in het circuit... die zeggen, ja, jongens, we moeten daar toch echt structureel iets aan gaan doen... vind ik wel dat ze een punt hebben. Ja. Ik bedoel, je kan wel zeggen, het is je eigen keuze... niet je doet het voor de sport en het geld... Maar dat neemt niet weg dat die mensen natuurlijk ook recht hebben... op euh, nou, enigszins veilige aankomst. Ja, het is raar hè, dat eigenlijk zo'n gevaarlijke sport als Formule 1... maar ook motorrace inderdaad, dat dat zo veilig ja. is. Terwijl dit relatief... Precies. Nou gebeurt dit niet op een circuit. Hè, dus nee. op de openbare weg, dat is natuurlijk het grote probleem. Maar ja, dan zou je daarom alleen al zeggen... al die mensen die er maar tussen en langs rijden... je, je houdt je hart toch constant vast als je dat ziet. Als, ja. als buitenstaander. Dat zou je niet in je hoofd halen om dat te doen. En nu heeft het dan tot ongelukken geleid. Dus ik vermoed dat ook wel maatregelen genomen zullen worden. Dit moet volgens mij. Ja, nou goed, de wielrenners hebben dus inderdaad nog een moeilijkheidsfactor erbij. Want die moeten dus zelf opletten of alles wel goed gaat op de weg. Ja, ja dus je precies. Moet pas ja, op, pas op een auto. Ik bedoel, je moet eens kijken bij die Formule 1. Joh, dat is een vloeiblaadje, dat, dat circuit. En hier nou zijn we vandaag aan het afdalen. En ik hoorde net al op de radio, je wegdekt, ja, het wegdek, laten mensen mensen over. Dus je zit er in een peloton, je kunt niet vooruitkijken bam, zit je in zo'n gat, lig je op je snuffert. We houden ons hart vast, ook voor deze... Ja, type. wij luisteren en kijken. Oh, ja. Ici, Radio Tour de France. Eze amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballon en la tabana.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 Si iemand dan dan is het niet zo. Als Gevoel is er weer de Gypsy Kings met Bamboleo. Leo. Het radio 1 toerspel. En daar is de oria jaar. Michael Bogort aan de leiding in deze etappe. En daar is een luberding van Bon. gaat hij het winnen van Bonn? Joop Zoet de Melkans, winnaar. Ja! Ja, gisteren kwam Gregor Schroots heel klein beetje tekort om John de recht van de troon te stoten. Gaat het Hans Velkers vandaag wel lukken? Goedemiddag. Goedemiddag. En hebt u er vertrouwen in? Ja, ja, Je moet er altijd vertrouwen in houden, hè? Kijk, zo horen we het graag. <laughs> Bent u van de spelletjes? Ik ben echt wel van de spelletjes, ja. Ja. ja. Voornamelijk ik, van de toerspelletjes, begrijp toerspel, ik. Toerspel, maar ook wel uh, muziekfragmenten en dergelijke. Dan, uh, ja, dat uh, vind ik wel leuk. Hebt u ook zo'n? Uh, Daar hadden we toevallig net over zo'n toerploegje. Ja. Ergens? Ja. Ik ben uh, ongeveer twintig jaar ben ik al uh, organisator van een uh, Tourpool, zeg maar. Uh, van het werk. en uh, Dus ja, ik zit er middenin. Doet u goed, deze tour Ik sta op derde plaats op het ogenblik. Kijk eens, met ja. welke renners dan? Nou, we hebben verschillende kolommen, zeg maar. We hebben een kolom sprinters en een kolom uh, ouderlanders, zeg maar, berggeiten. En dan nog uh, een kolom uh, overige renners, zeg maar. Ja. Dus uh, gisteren had ik toevallig de dagprijs met, uh, met Grijpel. En uh, nou, eigenlijk de, de bovenste vier sprinters, uh, die had ik allemaal in mijn ploegje, zeg maar. Nou, dus daar gaat het al goed. Ja. Nu deze quiz nog. 90 seconden krijgt u voor het beantwoorden van de vijf vragen. En die seconden zijn dus belangrijk. Ja. Hè? Zo snel mogelijk. Ja. Um, laten we gewoon de stopwatch gaan starten. De tijd gaat nu in. Vraag 1. Hoe heet de Sloveen die in deze tour voor vakantie Solij rijdt? Uh, Bocic. Vraag 2. Hoe heet de enige Ier die ooit de tour won? Uh, Steven Roach. Vraag 3. Een fragment van een overwinning van Erik Dekker in 2000. Maar is het zijn eerste, tweede of derde? Daar gaat uh, Dekker, daar gaat Dekker. Ja, johan, je kunt het. Ja, hij gaat op weg naar de finish. En blijft die Zabel voor de komt Ja, Erik Dekker wint de etappe voor Zabel. Ik denk de eerste. Vraag 4. Dat is een multiple choice. Wie won nooit een etappe in Bordeaux? Was dat A. Henk Vaan B. Rob Harmeling, C. Servas Knaven of D. Jelle Nijdam? Ik hou het op de eerste. Zijn naam ben ik ontschoten. Henk Vaanhoff, zegt u. En vraag 5. Wat is het hoogste aantal dagzegers van Jeroen Blijlevers in één toer? Vier. Stop de tijd. Twee goed valt me niet tegen. Oh, heerlijk. zo optimistisch mens in de studio. Hartstikke goed. Uh, we gaan even naar de antwoorden. U moest er even over nadenken, maar het kwam er goed uit, hoor. Okay. De, de Sloveen van uh, Vakant Solij, Bozic. Ja. Steven Roach, in 1987 uh, de enige ier die ooit de Tour won. Uh, u hoort het fragment van uh, de overwinning van Dekker. Uh, was het zijn eerste, zijn tweede of zijn derde? Het was zijn derde overwinning in de Tour van 2000. Nummer uh, vraag vier bedoel ik. Wie wil nooit een etappe in Bordeaux? Was niet Henk Vaanhof, maar was Jelle Nijdam. Oh. En um, wat is dan het hoogste aantal dagzegers van Jeroen Blijlevens in één tour? Antwoord is één. Blijlevens won in de jaren 95 tot 98 ieder jaar precies één etappe. Oké. Okay. Viel het tegen? Ja, nee, u zegt nee, nee, twee is nee. eigenlijk best goed, hè? Dat oh, vond ik wel. wel. Oh, ja, uh, ja. u krijgt het boekenpakket mee hè. Weet u, de lensfactor van uh, Mart Smeets. Ja, de grote tourquiz, kunt u lekker op vooruit van uh, hans jurgen Nicolai en Vincent Luidijk. En gaat toch fietsen van Thomas Brown. U thuis kunt zich nog opgeven voor het toerspel. Een mailtje moet u dan uh, sturen naar toerspel@nos.nl. En uh, de weekwinnaar strijdt mee voor de hoofdprijs en dat is een fietsclinic voor twee personen van Henk Lubberding, meneer Hans Velkers. Dank u wel. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik vond het hartstikke leuk. Mooi zo. Ja. We maken graag mensen blij. En daarom gaan we ook weer snel naar de tour. Naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Ook allemaal blije mensen op de fiets, hoewel met die regen onderweg uh, ja, lijkt me toch allemaal niet zo'n pretje. Maar ik zag zojuist een uh, grote lach op het gezicht van Luis Leon Sanchez, de man die al een etappe-overwinning op zak heeft voor Rabobank. En uh, ik kan me nog heugen dat de Nederlandse ploegen elkaar zo'n beetje de tent uitvochten in de Tour de France, vele jaren geleden. Nou, er is op dit moment geen sprake van, want uh, Sanchez die, uh, was even van de fiets afgegaan, waarschijnlijk om te plassen kwam weer terug in de richting van het peloton en kreeg bijna een lift... zo kun je dat toch wel noemen, van de ploegleiderswagen. Er werd even gesproken, er werd even gelachen. En toen mocht hij aan de bumper van de wagen van vakantselij... mocht hij weer in de richting van het peloton rijden. En ze hoorden het ook, ze horen elkaar ook een beetje te helpen daar in het peloton. Het tempo was eventjes wat gezakt. Dat betekende dat meer mannen aan de kant van de weg konden gaan staan... om de blaas te legen. Maar nu zie ik toch alweer aan de voorkant van het peloton... Zo'n lintje met name in het groen en het geel. Het geel van HTC, de ploeg van Cavendish. Het groen, de ploeg natuurlijk van de gele truidrager van Thomas Veclair. En de voorsprong van de kopgroep op het peloton. Nou ja, het loopt niet echt heel snel uh, terug. We hebben nog uh, dik 95 kilometer te rijden. En die voorsprong die is uh, teruggelopen tot 3 minuten en 38 seconden. En bij die kopgroep onze man op de motor met of zonder regen, met, hij is aan, hij is aan. Maar, geloof het of niet, het is droog. En dat hadden we een paar uur geleden toch niet gedacht. Zeker uh, uh, eigenlijk de hele ochtend en rond de start in Blijlemin. Want wat was het daar een slecht weer, zeggen. En in het eerste uur was het niet alleen slecht weer... maar ging het parcours ook over een mooi plateau heen... waar de wind vrij spel had. En was het echt gewoon fris, zo nu en dan. Maar daarna klaarde het een beetje op. En nu is het nog wel bewolkt, dikke bewolking. Maar je ziet toch ook wel dat de zon een poging doet om door die uh, dikke bewolking heen te komen. Het is allemaal wel wat aangenamer worden, geworden in deze etappe... in de koers van vandaag waar Lars Boom dus mee zit in de kopgroep. Ja, een beetje zijn omstandigheden dus hè, als uh, voormalig veldrijder. Dat doet hij toch uh, ook in de winter nog wel uh, zo één keer in de zoveel tijd. Maar een beetje zijn omstandigheden van morgen. Nu draait hij mooi mee in die kopgroep. En hij heeft een beetje de langste rennen voor hem uitgezocht. Dat is Tristan Valentin, de Fransman. Eén van de langste uit de kopgroep. Oproep, zodat uh, Lars Boom ook zo nu en dan als de wind een beetje opspeelt wat beschutting heeft. Want de anderen zijn beduidend kleiner dan, uh, dan Boom. Ruben Perez, André Griefko, Michael Delage en Jimmy Angoulva. Dat zijn dus de andere de in totaal dus zes renners hier vooraan in de Tarren. Mooie streek. We hebben een klein uitstapje gemaakt naar de Tarren et Garon. Maar nu zijn we weer terug in de Tarren. Mooie glooiende streek, veel bebossing. En zo nu en dan zo'n prachtig mooi oud stadje. Bovenop zo'n heuvel gebouwd waar je dan een mooi uitzicht op hebt. En nu kan dat weer, want vanmorgen was het zo mistig, zag je eigenlijk bijna niets. Nu wordt het allemaal weer wat aangenamer in de koers met die zes man vooraan. Maar ja, peloton laat ze dus niet echt rijden. Dik 3,5 minuut voor de groep met Lars Boom. I Saw You van Dothan. Jan Marijnissen, we hadden het net over het luisteren naar Radio Tour en de eenzame, de eenzame zomers. Um, hebt u ook nog beelden van renners bij die eenzame zomers? Renners die daar heel erg bij hoorden van toen? Ja, Jan Jansen schiet natuurlijk het eerste te binnen. Ja. Parc des Princes in Parijs. Wat was het? 68. 68, 68. Ja. 68. Uh, Fred Rakea als slaggever, zou dat kunnen? Zou kunnen, ja. Nou ja, op de schouders. Bij Guima was dat niet zijn... Uh, nou ja, dat komt nu allemaal terug. Ja. zwart wit beeld, die natuurlijk iedereen vaak later ook weer gezien heeft. Ja, dat is het eerste wat we te binnen schieten. Ja, maar Jan Jansen, was dat een held voor u? Ja, of? dat was natuurlijk de eerste keer dat we een tour wonnen. Dat was natuurlijk ongelooflijk dat wij als landje dat konden. En ik was toen 16. Ja. Nee, 15. Dus ja, ik leefde le er le le le le le le enorm mee natuurlijk. En zijn er, zijn er echt... ook nog... Buitenlandse renners waar u uh, die u nu te binnen schieten? Ja, ik ken ze allemaal natuurlijk nog. Maar om nou te zeggen dat er echt één uit. Ik, ik vond het altijd teleurstellend dat er bij de Tour altijd episodes waren. Hè? Je had de episode Ino, de episode uh, Indorain, de episode Anderson. Uh, mm -hmm. Ja, ik bedoel, dat, dat, dat, deze Tour is natuurlijk veel leuker. Want niemand weet wie deze gaat winnen. Er nee, zijn er vier, vijf, zes die dat kunnen. Ja. Dus dat is eigenlijk veel leuker. Maar in de geschiedenis was het vaak niet zo. Was er eigenlijk vooral wel een beetje duidelijk wie dat toch wel weer zou gaan winnen. En die merks niet te vergeten. En dat ik nooit zal vergeten, dat was de Puy de Dome. Tijdrit. Um, en um, Ino werd nog achtergehouden door de coach. Want dat was de nieuwe Franse kampioen. Maar die was zo goed, maar nog niet goed genoeg voor de Tour. En toen dacht ik, oh Joop gaat volgend jaar weer niet winnen. Want die Fransen komen weer met eentje die beter zal zijn dan hij. En dat kwam inderdaad uit, ja. Kijk, <lacht> mooi afgerond verhaal zo in het eerste uur van Radio Tour. Tot straks, na het nieuws van drie uur.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 Attention, mesdames et messieurs. Met verslaggevers in het van de renners. Sony Hoogeland, de schrammen en de streamen waren duidelijk te zien. Deskundigen in de studio en alle ontwikkelingen in de koers. Dan komen ze aan, die twee. Zo! De! de Tour de France. Volgend via Nederland 1, NOS.nl en Radio 1. De Tour. Het nieuws van alle kanten.